Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het moet makkelijker worden voor volwassenen om zich bij te scholen, vindt het kabinet. Hogescholen en universiteiten moeten hun opleidingen daarop aanpassen. Nu zijn ze vooral gericht op studenten die overdag alle tijd hebben en niet op werkenden. Ook wordt er te weinig gekeken naar relevante kennis en ervaring die werkenden al hebben. Het kabinet wil dat er opleidingsmodules komen, een soort losse vakkenpakketten, die mensen kunnen volgen zonder dat een diploma het einddoel is. Ook mogen hogescholen en universiteiten opleidingen aanbieden buiten de eigen stad, bijvoorbeeld in bedrijven. Nederlandse onderzoekers hebben in Oekraïne nieuwe stoffelijke resten geborgen van vlucht MH17. Dat zei premier Rutte op zijn wekelijkse persconferentie. Een Nederlands team is vandaag met de OVSE naar de rampplek geweest. Deze week zijn weer vijf slachtoffers van de vliegramp geïdentificeerd. Het totaal komt daarmee op 289. Bij de nationale herdenking van de vliegramp zullen 30 nabestaanden de namen oplezen van alle 298 slachtoffers. Dat is vandaag bekendgemaakt. Premier Rutte houdt een toespraak en er is muziek van onder andere het Radio Philharmonisch Orkest en Marco Borsato. De herdenking op 10 november in de Rai is alleen voor genodigden, maar wordt wel uitgezonden op radio en tv. Bij het NK-afstanden in Tialf heeft Jan Smekens zijn titel op de 500 meter met succes verdedigd. In de laatste rit versloeg hij Olympisch kampioen Michel Mulder, die tweede werd in 34 seconden en 85 honderdste. Pim Schipper veroverde het brons. Eerder veroverde Sven Kramer voor de derde keer op rij de titel op de 5000 meter. De Olympisch kampioen schaatste naar het goud in 6 minuut 16 en 60 honderdste. Jorit Bergsma werd tweede en het brons was voor Wouter Oldeheuvel. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minimaal rond 11 graden. Morgen volop zon bij 17 tot 21 graden. Uitzonderlijk zacht voor 1 november. En vanaf zondag wordt het koeler en wisselvalliger. Dit was het NOS. Show. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is wat drukker dan gebruikelijk op de weg. Dat komt vooral door ongelukken. Files van 5 kilometer en langer staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Afritsoest en Knoop 13 kilometer. Door een technische storing gaat de spitsstrook daar niet open. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor knopend Diemen 10 kilometer. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 Zuid richting Amersfoort. Voor Amsterdam Business Park staat 8 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat voor Gouda 5 kilometer. A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft 8. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 7 kilometer. A16 Breda Rotterdam voor Knoppen de Bresseplein 5 kilometer op de parallelbaan. A16 voor Rotterdam naar Breda voor Dordrecht 6. Op de A20 richting Gouda voor Moordrecht 5 kilometer. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht voor Knoppen de 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 in love, there's a kind of hush. En dat werd natuurlijk gezongen door Barry Manilow. Luisteraars, welkom terug bij Zandvoort Draait Door. Ik moet een lange R maken van Dolly. Die zit me, die zit me heel, heel vermalend aan te kijken nu. Klonk goed hoor. De gastluisteraars, u heeft het het eerste uur kunnen horen. Uh, Mandy Schorel en uh, uh, Dolly Tapierik, uh, mijn uh, vaste tafeldame... Toch? Die nu even geen microfoon heeft, maar ja. Zo'n uitschuiftafeldame, ja, ja. Luit, ja. Die van Toon Hermans denk ik dan. En Lea, en niet aan. Ja. Lea, Lea, die gaat uh, luisteraars uh, nu voor ons zingen, want nu. Lea, vertel, uh, hoe, uh, ben jij zangeres of ben jij, uh, heb je de ambitie om dat te worden, of nou ja. is het toevallig ontdekt dat je kon zingen, hoe is dat gegaan? Nou ja, toen ik, toen ik klein was, toen Zong ik dus al heel veel. Ja. En uh, nou ja, zingen vind ik nog steeds hartstikke leuk. Onder de douche of wat? Of... Ook. Maar ook gewoon door het hele huis wanneer het kan. Ja, ja, ja. Maar en ja, al, ik... alle ramen zijn nog heel of? Uh... <lacht> Dank je. Maar, nee. <lacht> maar nou ja, ik, ik zou er niet echt iets mee willen doen later. Je zou er niet. Nee, nee ik... niet met zingen. Ik ga liever acteren dan. Acteren? <lacht> ja, Ja, want ik heb voor jouw moeder begrepen dat je naar de kleinkunst. Uh... Academie gaat. Hè? Dat is mijn plan. Is je plan? Nu, ja, dat, uh, maar dan zal ik eerst toch uh, naar de Havel gaan. En daarna kijken of ik daar naar binnen kom. Oké, okay. dus daar heb je een bepaalde vooropleiding voor nodig? Uh, ja, volgens mij wel. Ik doe dan nu VMBOT. Ja. Dat maak ik dan eerst af. Ja. Dan is mijn plan dus om twee jaar naar Havel te gaan. Ja. Daarna door te gaan naar de Kleinkunstacademie. Maar ja, we zien wel hoe het loopt. Waar zit je op school? Uh, hier in Zandvoort, uh, in Zandvoort, Gertebach College. Oké, okay. VMBO-T, dat is... Uh, ja, de, MAVO. Oude MAVO eigenlijk. Ja. Hè? Tegenwoordig, ja, ze veranderen dat, uh, die termen... die veranderen ze bij, bijna jaarlijks. <laughs> maar uh, goed, in ieder geval... Uh, uh, dat is de basis, dan HAVO en dan die, die kunstacademie. Ja. Uh, nou, gaan we een kunstje van haar horen van, uh, van Lea? En, en dat is een, een lied. En wat is het voor lied? Uh? Nou ja, het is een uh, kinder-voor-kinderen lied. Voor ja. uh, Mandy dus. Ja. Uh, ja, dat is dus Boris. Oké. Okay. Niet zo'n heel bekend lied, maar ik, ik vind hem heel lekker. Ga je dit zingen waar je nu zit? Of ga je, ga je nou ja, uit? ik denk dat ik wel even ga staan. Maar. Ja, nee. <laughs> het handig. Ja, maar je, dus kunt, je, je, kunt, je kunt de microfoon gewoon mee omhoog trekken. Dus dan. Uh, uh, want als een uh, professionele zangeres gaat ze nu staan... om het middenriff uh, optimaal te kunnen benutten. En ook de stembanden. Uh, ja, als je staat, dan gaat alles uh, wat zingen betreft Ja, beter kun, je kun, je meer, kun je meer lucht inhalen. Ja, als je, als je Als je op zangles nee, gaat, ja. als je op zangles gaat uh, uh, dan, dan moet je ook staan. Van, van, van, de, van de zangpedagoog. Ja, inderdaad. Ja. We zijn heel nieuwsgierig. Wij uh, uh, vangen jou gewoon, uh, ontvangen jou gewoon met een applaus... Hey, en en ik, kijk, ik kijk naar mijn technicus en die, die gaat gewoon, die het de muziek erin. Het is een hele tijd geleden, ik was pas een jaar of twee. Papa had al lang gereden en hij bracht een puppy mee. Als mama. Jou in die grote mand, dan sta ik nog steeds versteld. Je past er bijna, bijna in haar hand. Je voelde je niet goed, dat wist ik toch al lang. Ik zag het aan je goed. het maakt me vreselijk van. Ik kan jou dwars door een modderpad en als ik eens verdriet had of niet zo beste zin, Ik kwam je als een volneus kletsnap en likte, likte aan mijn kind. Je voelde je niet goed, dat wist ik toch al lang. Ik zag het aan je snoep, Even iets zeggen. Ja, zeggen. Ja, Kijk, dit bedoel ik dus waarom ik haar toen ook geïnterviewd heb. Hè? Ja, ja, ja. Ze maakte echt hele goede kansen op, uh, om hierin om hier verder te gaan. Maar wat berichtte ze aan mij? Zij wordt liever dierenarts. <lacht> <lacht> <lacht> nou, dat is dus ook... wat je toen zei. Ja, nou ja, dat heeft nu ook weer een hele wending genomen. Ja, maar, okay. uh, ja. <lacht> op dat moment dat ik echt zoiets van... Nee, ik wil niet zingen. Ik ga met dieren werken. Met dieren werken. Ja. Prachtige stem. Ja, dank je wel. Zeker weten. Ja, uh, uh, uh, ik, ik, ik ben helemaal versteld. <lacht> ja, je bent even zonder, helemaal van je afgevallen. Ja. Dus voor het eerst de ja. Charles zonder woorden zie je. Maar, <lacht> Ik ben, ik ben uh, ook heel erg blij dat Dolly uh, gevraagd heeft. Kan uh, Lea niet een liedje zingen? Want uh, ik heb daar beslist geen spijt van. Geweldig, <lacht> dank je wel. En uh, ga je straks nog wat voor ons zingen? Uh, ja, ik vind het goed. We zitten nu aan de stamtafel. Gezellig met z'n allen. We ja. hebben een lekker hapje erbij, dankzij Dolly. Blokje kaas, stukje worst. Helemaal de worst niet goed is al op. Maar helemaal okay. niet goed voor mijn lijnen. Er ligt natuurlijk. nog veel meer. <laughs> uh, Mandy Schorrel, te gast. Mandy. Uh, uh, ik, ik vraag jou maar even. Wil jij iets aan de luisteraars kwijt... waarvan je voor de uitzending dacht... van dat moet ik beslissen. Even, even vertellen aan de luisteraars. Uh, en we, hebben natuurlijk, we hebben het over de tentoonstelling gehad. We hebben het over het feit dat jij mooie albums kan maken. Dat je fotografeert. Dat je ook heel mooi kan schrijven. Misschien moeten we daar nog iets, iets uh, meer over zeggen. Want uh, uh, uh, als, als, als er bijvoorbeeld een overlijden is... Hè, ga je dan, dan ga je naar de mensen thuis uh, uh, waar, dat, waar dat is gebeurd. Um... Dan moet er een stuk tekst komen dan moet je gegevens hebben van de overledene of van de familie, of iedereen die daarmee mee te maken heeft. Kan je dat allemaal emotioneel aan? Dat lijkt me best wel zwaar. Ja, ik weet het niet. Op, op de een of andere manier kan ik dat dan... Ja, dat kan je dan toch wel blokken. Kan je, dan dan kan je, ben je er echt voor, voor die klop, ander. Een knopje omzetten. Ja, ja. ja ik denk het wel. Heb, en weet je wat ik dan ook mooi vind? Ik bedoel, het is niet dat ik dit al... Uh, voor heel veel mensen heb gedaan hoor. Het is meer meestal de mensen die je dan kent, zeg maar. Ja, ja. Maar het is wel iets wat ik wel heel graag zou willen, omdat je er zoveel, weet je, je kan er mensen zoveel in meegeven. Het is zoveel waarde voor die mensen. Ja. En, en dat vind ik erg belangrijk. Ja. Maar je zou bijvoorbeeld ook uh, voor Lea een mooie tekst kunnen schrijven... voor een volgende nummer wat ze op gaat nemen. Oh, superleuk. We, ja, we gaan daar gewoon pressen om, uh, om een mooi cd te maken, toch? Leuk, ja. Songtekst is wel weer heel wat anders, maar het is echt ja, superleuk, hoor. Ja, want daar kan je natuurlijk ook een hele hoop in kwijt. Ja, het is Absoluut. wel moeilijk, hoor. Ik probeer het soms, dan is ik van... Oké, okay, wacht. Nee, nee, nee, dit, dit gaat niet. Dus songteksten schrijven is, is best wel lastig. Het is echt een vak apart hoor. Ja. Ja. Nou, maar wel uh, een mooie uitdaging. Is het ook uh, aan de stamtafel zo dat we, uh, als we het over teksten hebben... dat we dan ook teksten uiten uh, in verband met de wereld gebeuren? Uh, er gebeurt van alles. We moeten meer belasting gaan betalen. Mandy, ik kijk even naar jou. Uh, heb jij al een spaarpotje? Ja. <laughs> om, die, om die drie tot zevenhonderd euro af te tikken straks? Uh, ja, zullen we wel weer moeten, hè? <laughs> we zullen, wat, hoe kijk jij daar tegenaan? Plotseling... Ja, sorry hoor, maar het licht gaat ineens uit, ja. dus ik moest even opzij kijken. Ja, maar het is ook een donkere tijd, wat dat betreft, hè? Uh, uh, ja. De Belastingdienst die, uh, heeft een foutje gemaakt. Net op de valreep hoorde ik dat het. Dat ze het maar toch goed dat, doet, dat doet Europa ook wel eens hoor. En ja, dat kost iets meer dan, hè? Ja, dat moeten wij nou waarschijnlijk met z'n allen. Waarschijnlijk is dat de 700 euro. Als je het optelt, dan kun je aardig in de richting, natuurlijk, hè? Ja. Kijk, en je kan je er boos over blijven maken. Maar weet je, ze hebben het weer besloten, Dus, uh, Ja, het zal toch moeten gebeuren. Ja, het zou moeten gebeuren. Ja. Uh, uh, jij moet ook uh, ja, jaarlijks aangifte doen, zelf? zelf uh, als, als uh, uiteraard. Uh, ja, het kan ook zijn dat jullie dat uh, als gezin natuurlijk samen doen. In één aangifte, samen met je man. Maar je hebt ook uh, situaties waarbij uh, uh, de dame en de heer, of twee heren, dat kan ook, of twee dames, ja, dat kan, dat kan ook allemaal. Hebben, ja, zeker. Uh, dat die dat afzonderlijk moeten doen, maar jij doet het gewoon samen met je man. Ja. En uh, heb je dan de ervaring dat je dat je uh, altijd terugkrijgt, of moet je bijbetalen? Nou, uh, het is wel allemaal iets minder als dat het vroeger was. Ja. <laughs> Uh, maar ja, goed, met een eigen huis. Uh... Ja, hypotheekrente aftrek natuurlijk. Is vaak, natuurlijk. Ja, dat zijn ze ook. daar ja. zijn ze natuurlijk ook op aan het knibbelen. Hè. Dat, dat wordt ook afgebouwd. Ja, ik hoop dat dat nog heel even uitgesteld wordt. Maar... Ja, maar de rente is nu trouwens heel erg laag. Ik weet niet of jij nog rente betaalt. Maar ja, als je nog maar heel weinig rente betaalt... dan valt er ook maar heel weinig in mindering te brengen... Op de, op de inkomstenbelasting natuurlijk. Dus dan krijg je niet zo gek veel meer terug. Nou, toevallig zijn wij net... Vorig jaar geloof ik weer overgegaan. Hè? Toen was het tien jaar termijn afgelopen, dus toen moesten we opnieuw uh, weer gaan kiezen. Maar... Ja. maar je betaalt altijd meer dan dat je terugkrijgt, hè? <laughs> ja, dat is nou iemand zo. Je betaalt meer rente aan, aan de hypotheek dan dat je terugkrijgt van de belasting. Ja, meestal dan wel. Dus ja. je betaalt altijd meer. Ja, ja, maar het is toch wel lekker dat je toch een plukje terugkrijgt ook. Ja. En een hoop mensen doen dat met een maandelijkse uh, terug, voorlopige teruggave. Zodat er maandelijkse lasten dan allemaal wat minder zijn, toch? Ik heb het wel eens gedaan, ik doe het nooit meer. Want dan moest ik weer terugbetalen. En dat vind ik toch zonde hoor. Daar doe je liever leuke dingen van. Ja, precies. Ja, ja. Nou, nou, dat. dat uh, zoals? Wat zeg je? Ik zeg zoals? Nou, vakanties bijvoorbeeld, hè? Kijk, leuke vakanties, kijk, reisjes. Dan ja. niet zo ver naar Afrika, maar goed. Ja, precies. Ja, Afrika, want Mendy, uh, uh, ik zag foto's van uh, uh, luipaarden, hè? toch? Ja. ja. Heb je daar iets speciaals mee? Daar heb ik echt iets mee, ja. Dat klopt. Vertel. Hoe komt dat? Hoe is dat? Komt dat door een van je reizen wat je mee hebt gemaakt met die dieren? Of, of, of is dat gewoon uh, door, door, door de foto's die je daarvan hebt gezien? Of, of misschien ook wel in dierentuinen dierentuin dat je ze hebt gezien? Hoe is dat ontstaan? Nee, nee, dit is niet in dierentuin ontstaan. Dit is inderdaad echt ontstaan uh, in Afrika. Ja. Ik heb mijn allereerste luipaard uh, enkele jaren geleden in Zambia gezien. Ja. Er was er één en die... Kwam echt wat tussen het gras door, die stak de weg over. En die stond een, echt een moment stond hij zo stil. Met allemaal antilopers op de achtergrond. En die waren een hoop kabaan maken. En die waren ja, waren logisch, die en... die, antilope, die staan stil, want die zijn antilopen natuurlijk. Ja, anti, <lacht> ja. Nou, maar ze kunnen wel herrie maken hoor. Ja. Als, ze, als ze een luipaard zien, <lacht> okay. dan gaan ze heel hard gaan ze geluid maken. En dan, ja. en dan schrikt dat beest. En dan heeft het beest door dat hij dus gesignaleerd is. En ja. dan druipt hij af. Oh ja. Maar dat was een fractie van een seconde en hij stond daar echt en ik had zoiets van oh my god en weet je je wil foto's ja. maken je wilt hem je laten opnemen ik, ik, ik, wilde, ik wilde alles tegelijk doen. Nou, toen was ik echt helemaal uh, helemaal ja. gekocht. Ja, wa waren er ook leeuwen of niet? Ja tuurlijk. Ja, ja ik heb meer iets met leeuwen dus namelijk mijn sterrenbeeld. Oké. Okay, <laughs> ja. okay. <Hey>, maar wat <laughs> leeuwen die uh, die jagen vaak in groepen hè? Um, wat zeg je? Le Leven, die jarenvakelijk groepen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Terwijl luipaarden doen dat individueel? Ja, ze oh. zijn echt heel solitaire. Dus die, ja, die doen ook alles alleen. Maar als je gewoon ziet... Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Het is een soort ongekende kracht die ze uitstralen. Mm -hmm. En toch wel met een klein... Ja, speelsheid. Maar ik, ik heb gewoon zoiets van... Ja, het zijn echt van die, van die volhouders, weet je? En, en ze moeten het gewoon in hun eentje redden. Hè? En ik, ja. Ja, dat associeer ik gewoon ook een beetje in uh, je leven, ja. zeg maar. Ze zijn ook heel snel, hè? Ze zijn ontzettend snel. Ja. Uh, men zegt wel dat ze niet, uh, niet heel erg uh, uh, slim zijn om vooruit te kunnen denken. Maar dat kunnen ze juist wel. In combinatie met natuurlijk de kracht. Als jij ziet hoe zij een, een karkas, een boom inslepen. Nou, dat hebben wij ervaren in Botswana. Je weet gewoon echt niet wat je, ja. wat je dan ziet, hoor. En dat is zo... Ja, ik weet het niet. Weet je, Ik, ik heb zoiets van... Bij hun aanblik uh, danst er een golf van warmte en rust... en zelfs geborgenheid mij tegemoet. Terwijl ik aan de andere kant... ze zo heel graag... Uh, mijn hele hoge aaibaarheidsgehalte. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ik weet het niet. Ja, ze zijn iets anders dan poezen, hè? Ja, maar je hebt gewoon zoiets van: ik moet gewoon een beetje handel. Ik moet gewoon een beetje nederig ja, ja. op mijn knieën vormen. Ja, ik weet het niet. Ik vind het prachtig. Nou, ik heb wel eens een, dat ze inderdaad achter een beest aanrennen om, of een prooi aanrennen. En dan laten ze dat vertraagd zien. Dan moet je eens kijken hoe mooi dat Zo beweegt. Mooi is dat, dat, dat is, is echt heel mooi hoor. En ook gewoon die huid, weet je. Die, ja, ik weet niet. Het is een soort symmetrie van al die, ja. van al die vlekken, zeg maar eigenlijk. Hè? En, ja. Om maar even op de wereldproblemen terug te komen, want ja. we zitten nou in Afrika. Ja. Zou je nu op vakantie ook naar Afrika gaan, nu die, die epidemie uh, Ebola, Ebola heerst? Ehm. Um, nou, ik zou het niet gaan opzoeken, nee. Je zou het niet gaan opzoeken, nee. nee want die landen waar je geweest bent, daar is het nu aan de gang? Of, die zie... Nee hoor, nee, niet. nee, dat is zuidelijker, geloof ik. Oké. Okay. Het is. Uh... Ja, ik weet het niet hoor. Ik weet uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Sherry Lone. Ja, precies. En jij bent geweest en ik, naar... Volgens mij is dat meer in het midden. Wij zijn echt in uh, Namibi en Botswana geweest. Okay, dus dat is okay. echt net boven uh, Zuid-Afrika. Ja. Ik ben ook heel erg nieuwsgierig uh, hoe Lea tegen de wereldproblemen aankijkt. Jij ja. ziet ook... Welke problemen? Ik kom net even aan. Nou, er uh, zijn problemen genoeg op de wereld, zou ik zeggen. Jij kijkt ook naar het nieuws. Jij ziet ja. ook als van alles voorbij komen. Uh, ISIS, hè, of mm. IS tegenwoordig, uh, ja. afgekort. Uh, ik weet niet hoe jij dat als... als uh, als jeugdige allemaal ervaart... en wat je van de wereld denkt. Nou ja, qua IS, dat vind ik toch best wel heftig. Ik ja. Doel, ja, er worden gewoon mensen vermoord alleen maar daarvoor. En dan heb ik zoiets van, ja, waarom? Ja. Nou ja, met Empora... Maar ebora, heb jij, heb jij ja, iets met nee. religie? Nee. Niet? Nee. Niet. Hoe is dat met Penny? Heb jij iets met religie? Nee, nee, nee. Niet op die manier. Nee. Nee, Maar je, je gelooft wel dat er iets is, heb ja. ik begrepen. Hè? Want dat las ik ook op je ja, website. Ja, dat, dat heb ik ook wel hoor. Ja. Ik ja. heb wel zoiets van er is iets... maar niet dat ik nou echt ergens echt in geloof. Want als je het goed beschouwt... dan, dan is religie eigenlijk verantwoordelijk uh, wereldwijd... voor al die narigheid. Jo ja, Joden maar... die met Palestijnen ja. vechten. Uh, uh, uh, Islamieten die met Christenen vechten. Uh, ja, maar ik vind dat religie ook een soort van hoop is. En uh, natuurlijk, nou ja, er, er worden dingen door... Er worden negatieve dingen door veroorzaakt. Maar er zijn ook heel veel positieve dingen aan uh, religie. Ja. Ik bedoel, er is gewoon hoop en, en vertrouwen in iets. En het ja. kan mensen echt gewoon heel erg helpen om ergens in te geloven. Ja. Dus ja, ja dus ik... zoals in heel veel dingen, er zijn negatieve en positieve kanten. Ja, ik ben met een je eens dat het uh, voor een hoop mensen ook een, een bepaalde kracht is uh, in hun leven natuurlijk. Maar ja, het ligt eraan op welk plekje je op de aardbol uh, wordt geboren. Want als jij in Azië wordt geboren, dan had jij nou misschien wel met een hoofddoekje omgelopen. Uh, ja? En had je, had je in Thailand geboren geweest, dan had je misschien wel kniddels voor het Boeddha uh, gezeten. Uh, hier in het Westen uh, zijn we over het algemeen uh, worden met christendom uh, geconfronteerd. Dus het hangt ook een beetje uh, af waar je op de wereld wordt geboren. Wat jou uh, met een duur woord referentiekader is. Uh, uh, waar je in opgroeit. En, en, en daar word je mee geconfronteerd. En dat, die religie zoek je dan ook meestal op. Ja, dat is natuurlijk ook. Uh, maar het is ook als je ouders ergens in geloven. Dan ja. is het meestal ook dat je, ja. dat je als kind zelf ja. ook... Uh, nou ja, dat bedoel uh, ik ook met, met, uh, met referentiekader. Uh, ga jij nu zingen? Of zeg je van nou, draai eerst nog een plaatje. en Dan ga ik daarna zingen. Uh... Nou ja, doe maar eerst nog een plaatje en dan doen we het daarna wel. <laughs> even, even een pas. Komt-ie. stil, Bluff. En uh, dat is een keus van uh, onze gast van vandaag, Mandy Schorrel. Niet alleen een heel kunstzinnige dame, ook nog een dame met smaak voor muziek, als ik het zo mag zeggen. Ja, nou, dankjewel. <laughs> Bluff is natuurlijk een van de populairste bands van Nederland. En het, uh, dat geldt voor een hoop mensen en ook voor ons toch? Nou ja, ik vind sommige nummers van Bluff wel leuk. Maar sommige heb ik ook zoiets van. Meh. Oh, Lea. Ja. Ik ook. Je gaat even dwars tegen Ja, natuurlijk. Ja. Ja. ja, maar dat zeg ik. Weet je, ik ben een heel echt heel divers wat dat betreft. Er zijn ja. zoveel mooie muzieksoorten. Ja. ja, ik heb ook niet echt... Ik heb geen bepaalde artiesten. Ik heb, nee. ook, ik heb favoriete liedjes. Hou je ook van sport of niet? Even, even, want ik moet even iets voorlezen voordat ik het allemaal ga vergeten. Want, <laughs> uh, derde stand voor het sportcafé uh, luisteraars. Kunt u vanavond bezoeken. Het is uh, vrijdag de 31 oktober vandaag. Dat betekent dat u vanaf 7 uur en tot 9 uur terug uh, terecht kunt. In Café Ab van der Molen. Café Ab van der Molen. Leuk op uh, Halloween. Uh, ja en... Open op Halloween, is dat nou... Huh? Uh, Misschien wel bewust, uh, Het Sp Sportcafé, en het is allemaal uh, live ook uh, direct op CFM's antwoord te horen. Tot 9 uur vanavond is dat allemaal geopend. Presentatie Andy Houtkamp uh, van Los uh, Langs de Lijn en Joop van Nes Junior. nou Die kennen we natuurlijk ook allemaal uh, vanuit uh, het programma lunch dat even uh, tussendoor en dat ga ik straks nog wel een keer herhalen. Want het uh, ja, is belangrijk dat er allemaal mensen naar het sportcafé komen vanavond in Zandvoort. Uh, waar waren we, gebleven? we waren gebleven bij de wereldproblemen? En we hadden het net over ISIS en we hadden het uh, uh, over Ebola in Afrika. Is jullie verder in het nieuws nog wat opgevallen? Behalve die belastingbetaling die we moeten doen? Ja, Waar dat, we het ook uh, wel over hebben gehad. Dat baby'tje in die container bijvoorbeeld. Oh ja. Ook oh, ja. voor dat oh, soort dingen. Ja, dat is, ik, kan, ik kan me daar niks bij voorstellen. Nee, dat ik geloof dat... dat niemand zich dat kan voorstellen. Ik begrijp ook niet hoe je als moeder of vader zoiets zou kunnen doen. En, maar, ja, of, de, of de problemen bij dat gezin moeten natuurlijk heel hoog zijn. Hè? Dat moet wel, want anders doe je dit natuurlijk niet. Nee. Ja, maar dan, stel je ja, maar dan, voor dan ik... nog heb je een keuze. Ja, ja, ja, Leg het dan ja, ervoor. Ja, ja, ja. Lekker dan ja, of, of, of schakel hulp in en zorg dat er mensen zijn die Er zijn zoveel ja. Het had geen mooie billetjes. Sorry? <coughs> dat Het had, dat had geen mooie billetjes. Het had geen mooie billetjes? Nee. Heb jij dat gezien dan? Ja, ze hebben de billetjes laten zien. Dat was één grote vlek, zeg maar. Oh? Maar ja, ik kan me niet voorstellen dat je daarom je kind weggooit. Dat jij naar billetjes kijkt. Ja, ja. ja, die ja maar, er maar was, was dat... <laughs> ik heb dat niet gezien, maar was dat ja. door mishandeling? Nee, nee, nee. Gewoon uh, Miss, een mismaakte, een afwijking. Een kindje. Ja, een hele grote moedervlekachtige plek op de, op de billetjes. Zo'n ja. rode vlek waarschijnlijk. Zo nee, nee. Ja, nee, niet zo'n wijnvlek. Het zo nee, was wel bruinig. Oh, maar ja. Nou, het kan er misschien iets mee te maken hebben. Ik weet het niet. Nou, dan nog. Nee. Ik kan me niet voorstellen. Nee. nee. nee. Nou, ik kan me ook niet voorstellen dat je dat je, dat je eigen kind uh, aandoet. Ook niet een kind van een ander trouwens. Nee. Nee. überhaupt niet een kind. Nee. Want kinderen hebben ja. toch de toekomst. Nou, nee. maar. Vergeet niet, kijk de meeste kinderen, en, en waarschijnlijk uh, zoals wij hier aan tafel zitten, weten we dat van onze ouders en hebben we dat misschien zo doorgegeven, worden uit liefde geboren. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook kinderen uh, die een andere oorsprong hebben. Ja, maar wil je het daarmee goed praten? Uh, nee, ik praat niks goed. Nee, absoluut niet. Want er zijn heel veel dingen die je kan doen in Nederland om, om met je problemen rond te komen. Of, ja. Hè? Er zijn heel veel loketten voor. Maar toch, je weet niet wat er, wat er achter steekt. Ik, ik, ik durf nooit zo goed te oordelen. Want nee, je misschien... weet, die weet niet hoe iemand het heeft... of hoe iemand zich voelt op dat moment. Nee, nee en, en hoe die persoon psychisch in elkaar steekt. Ik vind het een lastige materie... om daar even zomaar iets over te zeggen. Ik kan alleen maar zeggen dat ik het heel triest vind. Nou, ja. als, als triest dat dit... dat dit soort dingen nog kunnen gebeuren... of gebeuren ja, in Nederland. Ja. Als, als wij natuurlijk heel goed voor onze kinderen zouden zorgen... Dan zouden we geen oudergezinnen nodig, geen gastgezinnen nodig hebben. Ja, klopt. Dus het gaat hartstikke vaak fout. Ja, zeker ja, en is het niet klein, dan is het als ze zes jaar zijn, wat we net hoorden. Nee, dat klopt. Ik bedoel, jeugdzorg stroomt over. Uh, die heeft de handen meer dan vol. En ja. het gaat aan een heleboel kanten gaat het mis. En waar, waar, waar zal het door komen? Ik denk niet dat we tot dat antwoord komen vanavond. Nou ja, er dus, ja, kan een ja, heleboel het... worden ja, dus net, en... drugs, en, uh, gaan we alcohol en... en... Te, te, gaan hoge, we te nou? hoge levensstandaard, ja. te weinig... Uh, Inkomen. Uh, te veel, te te veel welvaartsziekten. En ja, en, en, ja, en ook uh, misschien toch mensen die niet echt geleerd hebben om de schouders ergens onder ja. te zetten. En ik denk ook veel te veel keuzes... In onze, in onze maatschappij. Veel te veel keuzes. Maar ja, gelukkig hebben we dan mensen zoals Mandy... die dan toch zo'n uh, zo kindje... Ja, weer opvangen. opvangen en weer op de, alle gezien weer op de rails. zetten. Ja. Maar ja, je, je kaart het net ook al een beetje aan. Ik denk dat dat heel vaak het geval is... als de ouders in een situatie zitten... waarin ze zelf ook niet beter weten... dan, dan is het ook bijna inderdaad... Niet, niet, niet kwalijk te nemen. Maar in dit geval... Ja, dan denk ik, weet je... Het is een, een hele rare plek. Hè, waar ja, zo'n kind ja, in... Het is je, bijna gruwelijk. Bijna, dan, de, bijna levend begraven. Ja, toch? precies. Ja. En dan denk ik van, weet je... Is het zo erg dat je eigenlijk mensen moet gaan leren... Of mensen ja, moet gaan vertellen... Dat er natuurlijk zoveel andere plekken zijn waar je dat kind nog meer had kunnen neerleggen. Waarom, waarom in zo'n container? Ja, maar, want er, wordt ook, er zijn ook ideeën om landelijk overal van die loketten te openen. waar uh, ouders uh, ongewezen kinderen te wondering kunnen leggen. Bijvoorbeeld, of bij een kerk of bij het Rode Kruis. Ik, dus, het had overal neergelegd kunnen worden. Waarom, ja. waarom dan die container? helemaal ja. erin? Er zijn ja, natuurlijk heel veel ouderloze, of kinderloze gezinnen. Die heel dolgraag een, een adoptiekind zouden willen oh, hebben. Inderdaad. En of, ja, inderdaad. dan zou je dat moeten doen. En zeker niet in een container je Nee, precies. Nee. Want uh, uh, stel je voor dat Dolly dat nou gedaan zou hebben... dan hadden we nou niet zo'n prachtige zangeres hier. No, nee. Op oh, Want Lea, jij hebt nog wat uh, voor ons uh, in petto. Ik heb uh, nog een nummer klaar liggen. Ja, uh, uh, dan ga, moet ik uh, gaan opstarten dan, hè? Ja, wacht, ik ga eerst even staan. Weer. Je gaat oh, wacht, weer even staan. Ze, ze gaat in de houding staan, luisteraars. <laughs> ik doe even oogverslag nu. Ze gaat staan. En je stemoefeningen niet Ze spant, niet vergeten, hè? Ze spant uh, dat, de middenrifspieren. <laughs> Haar stembanden zijn gesmeerd met een drankje. Zoiets denk ik, ja. Ze heeft ja, een plakje ook. worst genomen, dat helpt ook... Ja, uh... nou, wel meer dan één. <laughs> Wat ga je voor ons zingen? Die uh, A-Team van Ed Sheeran. We gaan kijken of je het wil doen. De band op. Dit is hem niet, volgens mij. Nee? Nou, dan gaan we even verder zoeken of we de E-team uh, kunnen vinden. <laughs> <Ja>. <laughs> ik, had, uh, ik had net op, uh, op YouTube, had ik dat allemaal toch opgezocht? Ah, oh, YouTube. Allemaal jouw schuld. Ja, allemaal mijn schuld. Verdorie. Ik ga kijken of die, uh, of die wil starten hoor. We doen ons best. Ja, dit is Ja, <laughs> Pale face, breathing in the snowflakes Burned love, sour taste Lights gone, days and Struggling to pay rent Long night, strange man And they say she's in the class A sucking in her daydream Been this way since 18 But lately her face seems Slowly sinking, wasting Brumbling like pastries and ice cream The worst things in life come free to us Cause we're just under the upper hand And go mad for a couple grand And she don't wanna go outside Tonight And in a pipe she flies to the motherland Or sells love to another man It's too cold outside For angels to fly Angels to fly Rip gloss, raincoat Tried to swim, stay afloat Dry house, wet Loose change, bank notes, weary I drive throw, call girl, no foe. And they say she's in the Class A team, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting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 Supply. An angel will die, covered in white, closed eyes, and hoping for a better life. This time will fade out tonight, straight down the line. And they say she is in the class 18 stuck in her daydream Been this way since 18 But lately her face seems Slowly sinking, wasted Crumbling like pastries And they scream The worst things in life come free to us Cause we're all under the upper hand Go mad for a couple grand And we don't wanna go outside tonight. And in a pipe we fly to the motherland. We we'll sell off to another man. It's too so cold outside for angels to fly. To fly, for angels to die. Ja, luisteraars. Een aankomend dierenarts. Een aankomend, dierarts, een aankomend uh, actrice. Het liefst wel actrice uh, inderdaad. Uh, maar ze is ook nog levensgevaarlijk, want ze zit in de E-team. Dat hebben we zojuist <lacht> kunnen horen. En ze zingt prachtig. Lea, dank je wel. Alsjeblieft. Fantastisch. Uh, namens alle luisteraars ook van ZFM antwoord. <laughs> dank je wel, luisteraars. Ja. Uh, en, en ook Hans, die, die staat te glunderen daar achter zijn techniektafel, <laughs> toch? Altijd Hans? voor elkaar zo. Altijd voor elkaar. Ja, altijd voor <laughs> elkaar. Uh, Hans Wassenaar, luisteraars, onze technicus van vanmiddag. Hans, bedankt voor al je goede inzet weer. Vraag. Uh, Dolly. Ja. Ik wou jou nog even wat, uh, wat vragen. Oh jee. Oh nee. Oh, Want jee. jij hebt, ja. jij hebt uh, uh, Mandy uitgenodigd. Ja. Uh, uh, nou, nou ga ik jou gewoon vragen om nou volgende keer eens een mooie kon voor ons te schrijven. <lacht> ik dacht even dat je ging vragen of ze een liedje wilden zingen. Ja. Maar... Nou dat kan ook hoor. Ja, ja. Huh? Ja, een beetje uit de jantjes kan ik wel wat zingen. Maar, nee, maar dan doe ik mee. <laughs> en volgens mij kan je dat best ook. Jawel. Ja, ja dat willen we wel lukken hoor. Ja. Zodra ik 16 jaar werd. Heb, Heb moeder me mij gezegd. gezegd. Ach kind, vertrouw dat manvolk niet. Die, Die kerels, kerels zijn zo slecht. Hallo, dat je wel, ja. Oh god, erbij. Nee, dat doen we wel een keer als we de naaikransje hier hebben. dat is goed. Nee, dus uh, jij wil dat ik een column ga schrijven voor de volgende keer? Ja, ik wil dat. Ja, dat lijkt me wel gezellig. Ja, en dat, maar de volgende keer dan ben ik er niet. Nee? Ja. Oh, dan doe ik het een keer als je er wel bent. Ja, precies. Want het is op jouw verzoek natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Dus dan heb je ook even wat langer de tijd ervoor. Gelukkig. Ja. Ik ga gewoon uh, naar de professor Seemanstraat 45 en dan roep ik... Men, help! <laughs> ik weet niet wel, ik moet beginnen. Ja, maar je kunt, je, je kunt, je kunt aan Manny vragen hoe leuk het is om columns te schrijven, Mandy. Ja, maar dat, dat, was... is, dat is ook hartstikke leuk. Mijn, mijn vader is ook columnist geweest, hè, bij de krant. Oh ja? Ja, ja, ja. Ja. En, en, en uh, ja, welke, krant? welke krant? Zandvoortje toch? Nee, niet de, oh, niet, oh, niet de Zandvoortje. Je had toen nog uh, Van Buizenpers. Uh, wat was oh, het ja. nou? Ook zo'n streekblad wat we hadden. Ik weet niet meer precies hoe het ja. heette. Even deurie. Hier, hier in, in, in Zandvoort uh, of niet? Zandvoort, het kwam alsof, in Zandvoort. Uh, uh, uh, ja, dat zou best kunnen. Ja. De Zandvoorten. We hadden toen twee Zandvoortse krantjes. Ja. Oh. Ja. Maar, en hij uh, schreef ook verhalen. Ook, en, uh, korte verhalen. Ik heb in ieder geval het, uh, het vage vermoeden dat we hier uh, vanmiddag aan tafel zitten met allemaal kunstenaars. Lea die kunstig is met zingen. Ja. Mandy die uh, uitstekend is met teksten, met fotograferen. En met, nou, maar met zoveel, dan moeten we nog maar even naar de website gaan. Ja. En uh, ze maakt ook hele mooie albums. Ze kan prachtig fotograferen. Ze geeft tentoonstellingen. Het is allemaal te veel om op te noemen. Ja. En als u nou wil weten wat nou eigenlijk met kunst wordt bedoeld, dan gaat Katinka Polderman ons daar iets over vertellen. Zo'n Herman Brood, dat is misschien een beetje raar om te zien... ...maar schilderen, dat kon hij wel, daar gaat het om toch? Ja, dat vind ik wel. Dat vind ik nou kunst, dat vind ik nou kunst, dat vind ik nou kunst. Maar als je dat soms ziet in het theater... ...zoals van de weken, die van Romeo en Julia, die ene Shakespeare... ...nou, dan staat er dus zo'n moeilijke acteur... ...zo bloot en zonder kleren, je kon ze pielen moos zo zien... ...een half uur te oraneren... Maar het is toch niet zoals het in het echte leven gaat. Het zou een mooie worden al die blote mensen zo op straat en geen normaal gesprek te voeren. Iedereen die lult maar door met rare woorden die of niemand kent. Nou ja, daar dank ik voor. Dat vind ik geen kunst, dat vind ik geen kunst. Dat vind ik geen kunst, dat vind ik geen kunst. Zeker had er een neem gehad. Dat vind ik geen kunst, dat vind ik geen kunst, dat vind ik geen kunst. Ik geen kunst. En dan gedicht als het rijmt en iedereen die snapt het niet. Dan doe je het in een boekie en dan noem je het hoge poëzie. Dan schrijf je stoelpoot maar Doe je soep en dat is amfibie. En maar intellectueel doe nou voor mij. hoeft dat dus niet. Als ik soep wil in een restaurant. Bestel toch ook geen stoelpoot. Dan bestel ik soep. Want ik heb zin in soep. Wil soep geen stoelpoot. Dat is lekker voor zijn over Als iedereen maar wat bestelt. En hij brengt steeds verkeerde. Ja. Dat vind, ik geen kunst, dat vind ik geen kunst, dat vind ik geen kunst, dat vind ik geen kunst, dat vind ik geen kunst, zeker had er neem gehad Dat vind ik geen kunst, dat vind ik geen kunst, dat vind ik geen kunst En dan ballet, hij tegenwoordig geen ballet, maar choreofie, met heel veel vaag claret getoeter en echt dansen Dat hoeft ook niet af en toe, dan wappert iemand met zijn buik of met zijn been Er valt dus iemand op de grond, er maait dus iemand om zich heen ik vind dat spotten met een ziekte, nou dat moet je toch niet willen. Stel nou dat je lepsie hebt, dan leg je daar te trillen. Word je wakker, staat het vol met mensen die applaudisseren. Dachten ze van, nou die legt dan mooi te gorjofreren. Dat vind ik geen kunst, dat vind ik geen kunst, dat vind ik geen kunst. Dat vind ik geen kunst, zeker had er neem gehad. Dat vind ik geen kunst, dat vind ik geen kunst, dat vind ik geen kunst die ene met die baard, daar heb ik zegels voor gespaard. Van die borden van Calvé met vogels, volgens mij heet die Corné of zo. Kijk, dat vind ik nou kunst, dat vind ik nou kunst, dat vind ik nou kunst, dat vind ik nou kunst. Maar ga eens kijken in de gallen. Zo'n bord verkocht wordt 100.000 euro voor precies hetzelfde bord. En mokken zijn een ton, ik heb het zelf gezien, het is van de gekken. Ik ben ook maar van het volk, dus dat kan Beer niet trekken. Dan een ik maar wat extra marginairs. Lever de KV van de gewone man. Ik heb recht op bordjes van Corné. Dan vind ik nou kunst, dan vind ik nou kunst, dan vind ik nou kunst, dan vind ik nou kunst. Ja. <applaus> ik kan wel een gebruiken ja, Anderop, beduigen, ja. geweldig dat was uh, Katinka Polderman met uh, haar uh, visie op uh, wat zij nou wel en wat zij nou geen uh, kunst vindt <laughs> maar als ik het aan onze Manny vraag Manny wat is jouw definitie van kunst mijn definitie van kunst een hele moeilijke vraag ja ja Zo ik ben, ik ben, dat dat... Ik, ben niet, ik ben niet alleen maar voor de makkelijke vragen nee kom op nee ik uh, en ziet onze grote kunstenaar. Hij klikte haar een kunstje. Ja hoor, hij klikt je gewoon een kunstje. Ja. Maar Mandy heeft, dat heb ik nog niet verteld luisteraar. Ze heeft HBO. dus, dus uh, is niet, is, is... Nee kijk, kijk, kunst is, is gewoon um, uh, jezelf uiten. Ja. Jezelf uiten. Ja. Op een creatieve manier. Dat is, dat is kunst. Ja. Manier, op een creatieve manier. Dus als jij naar het theater gaat, je gaat uit. Dan uit je jezelf. Of je trakteert jezelf op een uitje. Nee, nee. bij de haring, uiten, Uit bedoel, nee, ik bij de de haring bedoel ik zo een uitje. Nee, nee, nee, nee. Kan ook kunst zijn. Als iemand er een schilderij van maakt voor foto, dan is het ook ineens kunst. Ja. Nee, Kunt, maar ik ja, bedoel natuurlijk dus ja. uiten in de manier van hoe je naar buiten... Hoe je naar buiten treedt. Ja, treedt. En dat kan natuurlijk op een heleboel verschillende manieren. Ja. He, artistiek, creatief. Uh... Uh, ik moet je eerlijk bekennen dat ik nog wel eens uh, abstracte kunst uh, bewonder. Dus aan de aangstekst. Dan, dan denk ik van ja... Er staan er mensen bij een doek te kijken. En dat is dan uh, één grote gele vlakte met een rood randje eromheen. dat ja. En dat is dan, dan uh, miljoenen waard. Ja. Ja, je hebt ook inderdaad en... een, uh, een schilderij waar één lijn op staat. Ja. Een miljoenen. Echt? Heb jij dat gemaakt zeker? Nee, heb ik echt een lijntrekker Nee, want toch? ik ben geen lijn GELACH <laughs> Oké, okay. Nee, maar ik, ik kan het soms niet bevatten. Uh, dat mensen een hoop geld neertellen voor zoiets. Ik snap het ook niet. Maar ja, het is net ik, als ik, met merken. Als er, als er gewoon nee. een naam op staat, dan wordt het al meteen zoveel meer waard. Ik bedoel, kijk naar, kijk naar kledingmerken. Ik bedoel, als je gewoon een, een broek koopt, dan ja. is die, nou ja, laten we, laten we nu zeggen 20 euro. Maar als er dan een merkje op staat, dan ineens is het 50, 60 euro. Ja, dat is, ja. Ik weet niet, dat is iets wat mensen willen waarschijnlijk. Die willen ja. laten zien hoeveel ze hebben. Het is zeker ook een keus. ja. Ja, en is het met kunst ook niet een klein beetje zo... dat het waard is wat de gekte voor geeft? is met alles, ja. hè? Nee. Ja, ja, maar zeker met kunst, ja, hoor. Ja. Dat, uh, en het is natuurlijk ook... Is de, is de kunstenaar overleden, ja? Of nee, dat bepaalt ook natuurlijk weer uh, ja, de hoogte. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, dan is het antieke kunst, hè? Ja, dat komt niks meer bij. Ja. Ja, nou ja, Vincent van Gogh volgens mij, die heeft toen ja? hij leefde maar één of twee schilderijen verkocht. En toen ja. hij dood was, toen ineens ging iedereen kopen. Ja, dat ja, ben ik misschien een beetje conservatief, ik weet het niet. Maar ik, uh, ik geniet pas echt van kunst. Uh, bijvoorbeeld, ik, uh, ik wil het illustreren met een voorbeeld, als ik in het Rijksmuseum voor de Nacht was sta. Of, of de anatomische les, of uh, schilderijen, waarbij je uh, elk haartje. Op afstand in detail ja, kunt zien op, op, op, de grote, ja. Dat de, vind de, ik ook de, de heel mooi. Grote werk. De grote meesters, ja. Dat vind ik, dat vind ik echt de kunst. En ja, er zal gerust ook wel, aan kijken. Picasso, bijvoorbeeld, dus die maakt ook een hoop abstract, die heeft ook een hoop abstracte dingen gemaakt. Maar daar kan ik dan weer wel van genieten. Dus het is toch ook een beetje individueel natuurlijk hoe je er tegenaan kijkt. Enorm? Alleen maar. Ja, alleen maar. Ja. Nou, nou, moet ik zeggen, ik ben bij de nachtwacht ook geweest en heb ik voorgestaan. Ja. Maar aan de rechterkant hangt een heel groot schilderij. Ik weet niet hoe die heet. Vond ik persoonlijk mooier dan de nachtwacht. Oh, mooier dan ah. de nachtwacht? Ja, veel mooier. Ja. Oh, kijk uit hoor. Want nu worden we, luisteraars, u kunt het niet zien. Of misschien ook wel via de webcam, maar we worden nou. We worden <laughs> We, we halen de nu de landelijke dagbladen. We halen nu de Telegraaf. Eh, de <lacht> NRC Handelsblad. Het is gewoon niet te geloven. <lacht> alles, Want alles onze Hof fotograaf, luisteraars is binnen. Heel gezellig hier vanmiddag weer aan de stamtafel. We gaan nog maar even een stukje muziek uh, erin gooien. En dan gaan we straks gaan we, uh, uh, met elkaar bespreken. Uh, dan doen we tijdens een stukje muziek. Hoe we de uitzending uh, met z'n allen gaan afsluiten hier. Oh, nu al. Oh. Ja, oh, ja nou, is het nou al afgelopen. <laughs> uh, neem nog een kopje koffie. Zitten. Dat doen we niet zo uh, vrijdagavond om deze tijd. We hebben een lekker drankje natuurlijk en een lekker hapje. Uh, en de koffie, dat laten we dan maar aan VOF de kunst over. Die, uh, die zongen daar net over. Ja, uh, nog voordat de, uh, voordat de uitzending uh, alweer is afgelopen, luisteraars... Uh, meld ik nog even dat u kunt vanaf 7 uur terecht in uh, het Sportcafé... Uh, dat is uh, allemaal gevestigd, even kijken. In het LDC. Uh, uh, ja, uh, -Carré. het LDC, Louis Het LDC, ja. Café Ab van der Molen, en uh, dat duurt tot negen uur, dus je kunt tussen 7 en 9 uur daar terecht. Presentatie Andy Houtkamp van Nos Langselijn en Joop van Nes Ja, en junior. ik heb me uh, laten vertellen dat er ook wat bekende Nederlanders zijn op sportgebied. Oh. Ja. Okay. ja, dat heb ik ergens gelezen. Ik weet niet meer waar, maar uh, het, het schijnt reuze interessant te worden vanavond. Weer een succes, net als de vorige twee keer. Nou, het is dus heel leuk. leuk om naartoe te gaan even. Misschien gaan wij ook nog wel. Ja? Helemaal leuk. Oh, okay. Dan hadden wij vanmiddag de gast Mandy Schorl. We zijn heel blij dat ze er was. Mandy, uh, ik ga nog, en doe doet zelf eigenlijk, maar noem nog één keer je website. En, en uh, vertel vooral aan de luisteraars wat jij heel erg leuk zou, uh, zou vinden om voor alle mensen die daar in geïnteresseerd zijn... Uh, om allemaal te doen voor die mensen. Albums maken. Teksten oh, ja, maken. Ja, ja. Oh. Ja. <laughs> allemaal nog even kijken inderdaad. Op <laughs> <laughs> www.mendieschorrel.nl Ja. Ik had trouwens ook een verzoekje nog gekregen vanmiddag van iemand. Ja. Uh, Marijke, Marijke van Diemen. Die ja. werkt bij de bibliotheek. Ja. Die vroeg ook nog of ik even wilde melden... dat zaterdag 22 november... Ja. Uh, er in de bib een uh, poëziemiddag is. Die om twee uur begint. En? Een poëziemiddag. Een, een poëziemiddag? Ja, en dan nou vroeg ze even, zou jij dat misschien willen melden? Nou, doe het nog Meld een Om mensen een beetje op te roepen. Dus bij deze... Doe het nog een keer. Doet zou je mee willen doen? Dat is uh, op zaterdag 22 november. Ja. De dag voor mijn expositie. Gelukkig ja. niet op dezelfde dag. En dat is in de bibliotheek. Eh, om twee uur. En de bibliotheek, dat weet elke zandvoorter? Ja. Want waar is hij? In het LDC. In het LDC. Ja, ja. Eh, dat, dat zegt mij helemaal niks. elders. LDC. <laughs> Ja, college. Ja, College. Dus, nou ja, dan weet ik het ook nu. Nee, ik, ben, ik, ik kom niet uit Zandvoort natuurlijk, luisteraars. En ik uh, vind het misschien leuk. Ik heb uh, nog een heel klein gedichtje. Niet van mezelf, want ik, ik schrijf het natuurlijk zelf ook wel. Maar ja. deze vind ik heel mooi. Ja, en, om misschien hier even mee af te sluiten. Nou, dan zet ik daar een mooi muziekje voor, Jongen. Het maar... gaat over liefde. Liefde is waar we allemaal naar verlangen. Simpelweg een beetje geluk. Soms ervaren we het maar even. Soms wel langer, het blijkt een topstuk. Moet je het zoeken? Waar kan je het vinden? Kun je het afdwingen? Of komt het zomaar voorbij? De zoektocht naar liefde is van alle tijden. Van alle dagen en van iedereen. Mandy, dankjewel. Mooi met zo'n candlelight-joentje op de achtergrond. Ja, dat is een hele ja. andere ja. dimensie. Ik ga er echt van dromen vannacht en ik heb al zo waan, waanzinnig gedroomd. Oh, ik wist niet dat je daarmee zou komen. Voortgapjes! En uh, na onze waanzinnige dromen van vanmiddag met Mendy Schoorl, Dooitem Pierik en uh, onze zangeres Lea, die eigenlijk dierenarts wilde worden, maar voor het uh, zingen de dierenkliniek uitging. <lacht> we danken jullie hartelijk en we danken onze techneut, uh, onze Hans Wassenaar, voor zijn uh, uitstekende uh, schuifwerk, zeg maar. Niet gauw vergeten. Wat, wat we niet gauw vergeten, je hoort het, uh, de, het kindje zingen. Um, wij nemen afscheid van u Allemaal naar het sportcafé Om, uh, om 7 uur uh, Dolly, waar was het ook weer? In het Louis Davids college In het Louis Davids college oh, Oké okay. Nou, daar gaan we dus met z'n allen naartoe Duurt tot 9 uur Dus je kan daar nog eventjes volop genieten Van allerlei bekende sportfiguren Die daar ook aanwezig zijn Heb ik van Dolly gehoord Wij nemen afscheid Dank voor het luisteren En tot de volgende Zandvoort draait door